Middernacht, donderdag 11 april, door Almeegens met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet... over de gang van zaken rond de nieuwste vleesaffaire. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... wil dat alle afnemers van vleesverwerkers celten in Os... hun verhandelde vlees opsporen. Het gaat om 50 miljoen kilo vlees. Omdat de herkomst niet duidelijk is... kan de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd. De Partij voor de Dieren is geschrokken van dit incident en vraagt een Kamerdebat aan. De PvdA wil weten of de verkopers van het vlees kunnen worden vervolgd en D66 noemt de gang van zaken onbestaanbaar. De ministers opstelten en Dijsselbloem voeren maandag met de grote Nederlandse banken overleg over de cyberaanvallen van de afgelopen tijd. De ministers willen onder meer weten wat er precies is gebeurd en welke maatregelen tegen de DDoS-aanvallen nodig zijn. Minister Opstelten zei eerder dat de veiligheid van het betalingsverkeer vooral een zaak van de banken zelf is. Na de aanvallen van afgelopen week wil hij bekijken of de samenwerking toch verbeterd moet worden. Zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid tegen Nieuwsuur. In Amsterdam-West is vanavond iemand neergeschoten in de omgeving van het Mercatorplein. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het slachtoffer aanspreekbaar was. Er zijn meerdere mensen gearresteerd. Verschillende plekken in de stad is de recherche bezig met onderzoek. Verschillende doorgaande wegen zijn afgezet. En ook bewoners mogen het gebied niet in. Barcelona en Bayern München gaan door naar de halve finales van de Champions League. Barcelona schakelde Paris Saint-Germain uit. De Spanjaarden hadden genoeg aan een 1-1 gelijk spel thuis na de 2-2 van de eerste wedstrijd. Bayern München versloeg Juventus met 2-0. Nadat ook de eerste wedstrijd met 2-0 door de Duitsers was gewonnen. Gisteren plaatsten Real Madrid en Borussia Dortmund zich al. Vrijdag wordt voor de halve finales geloot. Het weer geleidelijk gaat het in het zuiden regenen. Die regenzone trekt langzaam naar het noorden. Overdag breekt in het zuiden de zon soms door, maar er valt ook een enkele bui. Het Noorden blijft bewolkt en regenachtig. Temperatuurverschillen overdag zijn groot. Op de Wadden wordt het 6 graden en in Limburg 15. Dit was het RB Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Laten wij ons leven overnemen door deskundigen en experts. Roepen we voor ieder probleem, voor ieder dilemma de hulp van de wetenschap in. Terwijl we misschien veel beter op ons gezonde verstand kunnen vertrouwen. Goeienacht en van harte welkom in ons huis van de maan. Gisteren presenteerde gedragsfilosoof Jan Bransen, hoogleraar in Nijmegen, zijn nieuwste boek. Laat je niets wijs maken. Een boek dat zich laat lezen als één groot pleidooi voor dat gezonde verstand dat ieder van ons heeft. En dat kritische kanttekeningen plaatst bij de rol van de wetenschap in ons dagelijks leven. Jan, goedenacht. Van harte welkom. Hoe was het gisteren bij de boekpresentatie? Ik vond het gisteren eigenlijk. leuk. Ik had, het, nou, ik, ik had iets voorbereid. Ik heb dat laten zien en ik was tevreden met hoe het ging. En, en er zaten natuurlijk allemaal mensen in die een beetje aardig voor mij wilden zijn en die vonden dat ik het aardig gedaan had. Dus je kreeg complimenten? Ik kreeg complimenten. Ja. Je hebt voor de boekpresentatie wel een mooie vorm gekozen, want je hebt die uh, presentatie laten plaatsvinden in een Nijmeegs theater, theater Lux. Ja, uh, tijdens een avondje uit. Een avondje uit, uh, dat getiteld was Een avond uit Denken met Jan Bransen. Ja, klopt. Van die vind vorm? Dat... Uh, ja, nou ja, eigenlijk... Er zijn een aantal redenen waarom ik die vorm interessant vind. Een van de dingen is dat ik het zelf gewoon leuk vind... om een beetje cabaretesk te doen. Ik ben daarnaast ook wel erg schoolmeesterachtig vaak. En een, natuurlijk beroepsmatig een filosoof. En ik wil kijken of ik dat trio beter bij elkaar kan brengen. En, en daar past een vorm in een theater bij. Dat is de ene reden. De andere reden is dat ik denk dat, er, dat het belangrijk is... voor filosofen om niet alleen maar in de universiteiten zijn, maar manieren te zoeken... Nieuwe, nieuwe podia te proberen te vinden om mensen te bereiken... waar we eigenlijk... Nou, ik moet het anders zeggen nog. Mensen te bereiken waarvan ik denk dat die ook aan het denken zijn... en die ik wat hulpmiddelen wil geven om hun denken wat beter te stroomlijnen... te zorgen dat de vragen die zij stellen vragen zijn... die ook echt een punt hebben. En... en, en ik zoek dus naar manieren om een podium te vinden buiten de universiteit om. En een theater is dan laagdrempeliger... dan een lezingenserie op de universiteit bijvoorbeeld? Ja. Ja, en het, is niet alleen maar, het gaat niet alleen om de laagdrempeligheid... maar ik wil ook eigenlijk de theatrale vorm gebruiken. Omdat als je... Snap je, je weet het in de radio ook. Als, als we nu gaan praten en we hebben een goed voorbeeld... dan doet dat voorbeeld heel veel werk. Als je in een theatrale setting... Ik heb een bankje gebruikt in, in, in de, op het podium. En dat bankje dat verbeeldde de plek waar de wetenschap zit. Ik had daar een, een levenspad gesuggereerd en daar liep ik over. En als je in je leven spaak loopt, ga je even op dat bankje zitten. Dan zoek je dat... steun bij de wetenschap. Ja, maar in eerste instantie, als je, als je het gewoon even niet meer weet... als je, als je bijvoorbeeld je loopt vanuit je, naar, vanuit je werkkamer naar de koelkast... je doet hem open... En dan weet je eigenlijk, wat was het ook weer wat je kwam pakken? Iedereen kent dat. Ja, ja. Uh, dan moet je even op, pas op de plaats en proberen te ontdekken... wat het ook weer was wat je aan het doen was. Als je in een stad loopt en je bent verdwaald, doe je hetzelfde. Als je een lastig kind thuis hebt en je weet echt niet meer... hoe je met dat kind om moet gaan... dan vanzelf ga je even op dat bankje zitten. Dat was de beeldspraak. Wat, het, wat gaat gebeuren, en ik denk dat dat echt is wat in deze samenleving al heel lang bezig is steeds meer te gebeuren, is dat dat bankje een werkelijkheid op zichzelf wordt. Daar zitten de wetenschappers met z'n allen de hele dag op en die kijken naar ons leven. En die helpen jou met, met uh, dat kind of uh, Bijvoorbeeld, uh, met die uh, lastige keuze uit ja, die koelkast. Precies. En, en een van de dingen die gaat gebeuren is dat als ik in mijn leven vastloop en ik weet niet hoe ik met dat kind om moet gaan of, of, of ik... Ik weet niet hoe ik met mijn voeding om moet gaan. dat dan onmiddellijk overal de deskundigen klaarstaan. om antwoorden te verstrekken. Dus het wordt een, dus een beetje er... druk op dat bankje. Nou, het punt is eigenlijk dat ik zelf niet meer op het bankje terechtkom. Want daar zitten al die wetenschappers al die de antwoorden hebben. Dus als ik een vraag heb. dan staan de wetenschappers, de deskundigen staan klaar. om met antwoorden aan te komen zetten. En die en jij... hebben daar hun patronen voor. Mm -hmm. En. Ik word dus als het ware aangemoedigd om een tikkie lui te zijn. Ja, je wordt ik aangemoedigd om lui te zijn. Die maar vraag hoef... wordt beantwoord vanaf dat bankje en je hoeft zelf niet meer na te denken. Nee, en, en eigenlijk hoef ik niet eens zo heel goed meer na te denken over die vraag zelf. En dat is een van de dingen die ik in mijn boek wil laten zien. Dat gezond verstand ook het vermogen is om met een onderzoekende houding na te denken over de vragen die je eigenlijk hebt. En soms weet je ook niet precies wat jouw vraag is. Je loopt gewoon een beetje vast. Het loopt niet lekker. Uh, dat kind is lastig, maar misschien ligt het aan jou. Mm -hmm. Misschien ligt het aan de omgeving. Um, en je kunt overal vragen over gaan stellen. En wat nu gebeurt vaak... is dat je die vraag als het ware niet zelf gaat stellen. Maar dat deskundigen klaarstaan... met, hun, met de vraag die zij het liefst prefereren... of waar zij het meest mee uit de voeten kunnen. Ook wel lekker makkelijk, toch? Natuurlijk, dat is heel erg makkelijk. Het lastige is alleen dat je een antwoord krijgt op een vraag... die die wetenschappers interessant vonden en, en bruikbaar vonden om te stellen. En als niemand goed genoeg afcheckt of dat ook de vraag was waar ik mee zit... krijg ik daarna een antwoord waarmee ik dan zit. En dan heb ik een vraag die ik niet goed begrijp. Ik heb een antwoord gekregen waarvan ik niet zeker weet... of dat een antwoord is op mijn vraag. En waarvan ik ook niet precies weet of dat een antwoord is waar ik iets mee kan. Dus eigenlijk op die manier drijf je steeds verder af... van wie je werkelijk bent en waar je werkelijk mee zit. En je drijft ja. verder af van de vragen en, die je werkelijk beantwoord wil zien. Ja, en, en, en de grap is ook nog eens... dat je je gezond verstand nodig hebt om de vraag te verhelderen. En als je een antwoord terugkrijgt van dat bankje... als je een antwoord terugkrijgt van de wetenschap... heb je weer je gezonde verstand nodig... om te snappen wat dat antwoord voor jou te betekenen heeft. Ja, en als je dat gezond verstand niet traint... Precies. Dan wordt het steeds ja. lastiger. Precies. Vandaar dat pleidooi in dit boek. Inderdaad, laat je niets wijsmaken voor dat gezond verstand. Mm -hmm. He, dat, dat dreigt een beetje luid te worden in, in onze huidige ja. maatschappij. Um, eerst maar eens even een definitie van dat begrip gezond verstand. Wat versta je daar <laughs> precies onder? Een uh, uh, definitie is, is heel kort en is maar één zin en dat doe ik liever niet. Uh, een uitgebreidere in het boek, definitie. Nee, dus het, in het boek besteed ik de eerste helft, en dat is ruim 100 bladzijden aan. Analyse klinkt als een veel te groot woord. Maar ik leg uit wat de verschillende aspecten van gezonde verstand zijn. Dus het gezond verstand is wat mij betreft inderdaad een vermogen... wat je kunt trainen en wat je een beetje moet onderhouden... en wat zich vormt naarmate je leeft. En er zijn verschillende onderdelen. Dus het is niet één soort van één vermogen... maar het is een heel palet aan verschillende vermogens. Wat hoort erbij dan bijvoorbeeld? Een, een basisvermogen is... Het hebben van de juiste verwachtingen op het juiste moment. Als je naar de winkel gaat en je bestelt bijvoorbeeld... je staat bij de slager en je bestelt iets... dan verwacht je dat je iets krijgt. Je dat verwacht je leverworst je je ja. ja. Je verwacht ook dat iedereen zo'n beetje op zijn beurt wacht. Dat zijn allemaal verwachtingen die je vanzelf bij je hebt. Um, en mensen hebben heel veel verwachtingen. Niet alleen maar over hoe anderen mensen zich gedragen, maar ze hebben ook verwachtingen... over hoe de spullen zich gedragen. Als je je sleutels laat vallen, liggen ze op de grond. Je hoeft niet naar het plafond te kijken of ze daar soms zijn. Verwachtingen zijn dus het begin van gezond verstand. Mm -hmm. um, het hebben van de juiste verwachtingen kan heel lastig zijn... maar kan ook heel gemakkelijk zijn. In heel veel scenario's heb je vanzelfsprekende verwachtingen... en die zijn ook op zijn plek. Een tweede vermogen wat nodig is voor gezond verstand is dat je een zekere alertheid hebt voor wanneer jouw verwachtingen misschien niet de juiste zijn. En Noem dat... daar eens een voorbeeld van. Uh, moet ik even nadenken. Als, uh, um, stel, dat je, stel dat je... Ik heb gisteren een voorbeeld gebruikt in het theater... van uh, iemand die ik ook daadwerkelijk tegenkwam op zaterdag... toen ik kleren ging kopen voor dat theater. En, en ik reed met mijn auto ergens en daar stond een oude mevrouw langs de straat te liften op een groot verkeersplein. En die stond daar helemaal op de foute plek. En ik dacht, nou ja, oké, okay, ik moet maar stoppen... en die ergens heen brengen waar ze heen moeten. Want dat is vast per ongeluk dat hij daar... Die was heel erg blij uh, dat ik stopte. Die bleek, en dat was na, na 10, 20 seconden... was dat duidelijk heel erg in de heren. En die was een missiezuster zei ze. En ze vond mijn gedrag een voorbeeld van liefde. En ze ging voor mij bidden. En ze kwam met Jezus en onze lieve Heer aan... Um, dus die vrouw stond en, daar heel bewust. Ja, dat weet ik niet zeker. Ik, ze was die ochtend vertrokken uit Groningen. En ik wist niet precies waar ze heen moest. En dat werd ook niet helemaal duidelijk. En ze was daar neergezet door iemand die geen tijd meer had. Zei die om haar netjes de stad in te brengen. En ik dacht, je kan ook wel inderdaad moe worden van haar... als je heel lang met haar in de auto zit. Um, wat daar dan gebeurt, is dat je um, bepaalde verwachtingen hebt... van iemand die staat daar en je denkt... Het is een beetje gek, want, want mensen van in de 60, ruim in de 60, netjes aangeklede mevrouwen, vind je niet meer langs de snelweg met een duim omhoog. Nee. Dus, dus ik had al een beetje alert kunnen zijn: wat, wat kan ik hier verwachten? Maar je begint toch met te denken: nou, die, dat is per ongeluk misgegaan en die ga ik ergens. En later bleek die verwachting misschien niet helemaal correct. Uh, een nieuwe verwachting die dan op zijn plek schiet als vanzelf. Omdat zij zo in de heren was en zo ging bidden voor mij... dat ik mooie kleren kon vinden enzovoorts. Wat dan natuurlijk een heel grappig beeld was, vond Geluk, ik... Gelukt om... trouwens? Het is gelukt. Nee, ja, hij heeft het wel ja, even Precies, en ja. zij bidde namelijk ook nog. Zij bad tot God dat God die kleren mooi mocht vinden. Ik zelf ook, zei ze erbij. Dat, dat Jan ook, want ze had ook mijn naam inmiddels gevraagd. En, uh, en ze zei toen ook nog... en ik hoop ook dat ze niet te duur zijn. En ik bleek ook nog korting te krijgen. <laughs> dus Het was fantastisch. Het, het gebed is verhoord wat ja, dat ja, betreft. Dat, dat, uh, maar dat en, en dus, zo bij dat dus gezonde verstand. Het, het, het noemt, de verwachtingen een, die je hebt... maar ook ja. de, de bewustwording... dat sommige verwachtingen niet altijd de juiste zullen ja, zijn. Ja, en dat is ook je verwachting van... dit is iemand die ik makkelijk kan neerzetten als, als een al te gek in de heer zijnde mevrouw... die ik niet te lang in mijn auto moet hebben. kan ook weer een verwachting zijn waar je gemakkelijk in gaat leunen... en je luie brein als het ware weer beloont en zeggen van dit zo zit het. En dan en je neem je door. haar niet helemaal serieus meer. Dat kan zij natuurlijk met mij omgekeerd ook doen. En, en een van de dingen die gezond verstand op dat moment, als het goed gaat aan het werk is, zeg maar, gaat doen... is te zorgen van hoe je die wederzijdse verwachtingen... die niet uitgesproken zijn... maar die impliciet in het scenario zitten... dat je die gaat verhelderen voor elkaar. Mm -hmm. En in beeld gaat brengen hoe je elkaars verwachtingen... daadwerkelijk op elkaar kunt afstemmen. Dat doe je met het gezonde verstand. Welke elementen hoort er nog steeds eh, ja, nog dus verder bij? Dus twee dingen die ik daar nog heel graag bij wil... die noem ik een beetje flankerende vermogens... zijn vertrouwen en gastvrijheid. Wat doe je daarmee? En het idee van vertrouwen is dat... Um, zowel je natuurlijk vertrouwen moet hebben in jouw eigen verwachtingen... als ook vertrouwen nodig hebt in dat de anderen... verwachtingen hebben waaronder ook goede bedoelingen liggen. Als je dat niet kunt verwachten... ga je een parcours van wantrouwen in... ga je proberen steeds meer bevestiging te vinden... van dat die ander weliswaar misschien niet van goede wil is, maar toch betrouwbaar is. Dus je kunt gaan vragen van waar hebt u uw opleiding gehaald. Uh, je kunt gaan vragen, is dat wel eigenlijk een goede opleiding? Je kunt er steeds Check verder it. gaan. Ja. En eigenlijk maak je je eigen wantrouwen steeds groter. Want als je begint met het te willen uh, verankeren... in de betrouwbaarheid van die ander... dan krijg je niet een eerlijk spel op gang. Dus... dus Waar jouw vertrouwen nodig is, is dat je. durft te vertrouwen. op dat die ander van goede wil is. Dus ik durf nu te vertrouwen. op het feit dat jij filosoof bent. Ja, precies. Ja, en, dat en dat je me niet doorlopend om de tuin aan het lijden nee, bent. Nee, dus dat kun je proberen. En, en dan, je hebt daar natuurlijk je alertheid bij nodig. en je verwachtingen. Dus gezond verstand is een heel. is een heel pakket aan activiteiten. die eigenlijk gewoon je denken alert houdt. Mm -hmm. gastvrijheid, de gastvrijheid hoort daar ook. Hoort daar uh, ook bij, nog zeg je? bij, ja. Dus gastvrijheid is voor mij het idee dat je. Uh, als, je in, uh, als je in een scenario zit met elkaar... en, en je weet niet zeker, bedoel je, we hebben allemaal onze verwachtingen... en het loopt op een bepaalde manier... en ik zie dat het misschien spaak loopt... dan is gastvrijheid het vermogen om, als het ware, de regie te nemen... te proberen een scenario te creëren waarin je een gastheer kunt zijn... en waarin de ander dus als een gast tot zijn recht kan komen... Dus gezond verstand is ook proberen een gesprek goed te laten verlopen, uh, mensen hun wantrouwen mogelijkerwijs weg uh, te nemen. En, en ook proberen goed zicht te krijgen op wat de verwachtingen van die anderen eigenlijk zijn. Het is een heel mooi spel eigenlijk, dat, dat je speelt uh, door middel van dat uh, gezonde verstand. Mm -hmm. En je haalt een heel mooi werkwoord uh, aan. Een eigenlijk niet bestaand werkwoord, maar je haalt het aan vrij naar uh, Harry Kuitert. Mm -hmm. Het werkwoord mensen. Mensen ja. als werkwoord. Ja. Dat is wat je doet met je gezond verstand. Je bent mens onder ja. elkaar. Ja, precies. Dus, dus, dus een van de dingen het heeft het weer van Aristoteles. En Aristoteles heeft een Griekse vondst uitgehaald. En die kunnen wij in het Nederlands op een hele mooie manier ook. Aristoteles had het woord antropos, dat betekent mens. En hij ging het vervoegen alsof het een werkwoord was. En dan wordt het ik mens, jij mens, wij mensen. Ja. En dat kun je in het Nederlands heel mooi doen... omdat het meervoud van mensen ook de vorm is grammaticaal van het werkwoord. Want dat heeft ook een uitgang EN. En mensen als werkwoord is interessant. Wat het, wat het doet, wat mij betreft, is dat het benadrukt dat mens zijn niet vooral een kwestie van zijn is, maar een kwestie van doen. Mm -hmm. Dus als je mens bent, ben je als, als het ware aan het werk met mens te zijn. En dat dus je doe je vooral met mensen. je gezond verstand. En dat doe je met je gezond verstand. Ja, of zoals de Engelsen zeggen, uh, common sense. En dat je geeft het misschien wel sense. nog mooier aan, hè, wat, wat je bedoelt. Uh, nou ja, ik heb, uh, ik heb laatst op, ik heb een blog en ik heb daar laatst ook nog een Duitse woord, Altaxwiesen, bijgehaald. Altaxwiesen. Altaxwiesen is het Duits oh, voor, voor gezond verstand. En alle drie de begrippen hebben iets aardigs en iets onaardigs in zich. En in het boek maak ik inderdaad gebruik van common sense in het Engels. En ik zeg daar, wat, wat een beetje onprettig kan zijn aan de Nederlandse term... is dat verstand zo verstandelijk klinkt. En sense klinkt veel... Wijzer. Intuïtiever of wijzer, kun je zeggen... Klinkt veel meer alsof je je openstelt voor wat in een scenario de beste volgende zet is. Mm -hmm. En je verstand kun je gebruiken om dat te bepalen. Maar in het boek dat besteed ik ook vrij veel aandacht dat aan dat jouw emoties dat ook kunnen. Um, dus sense is als het ware um, sensen of, of, of aanvoelen wat gebeuren moet. Ja, en common, ja. het komen van common sense is ook nog weer interessant omdat het benadrukt dat we... Uh, een wereld met elkaar delen. Ja, en delen ook dat we, dat we onze aanvoelen. sensing met elkaar delen. Dus ons aanvoelen delen we ook. En daar zit altijd het risico in... Van dat je eerder splijtstof met elkaar deelt dan bindmiddel. Uh, omdat als je niet alles meer uitspreekt... als we allebei onze verwachtingen hebben... maar daar hebben we het niet over, want die zijn zo vanzelfsprekend... dan kan je ook heel goed inbouwen dat je langzaam op een bom leeft met elkaar. En omdat je, je niets meer uitspreekt qua omdat verwachtingen. Omdat je niet genoeg uitspreekt van jouw verwachtingen. Omdat ja. je denkt, ja dat spreekt zo voor zich. Snap je? Natuurlijk uh, bid je voor het eten. Of natuurlijk ga je vijf keer per dag naar de moskee. En, en natuurlijk doen wij dat niet. En natuurlijk kan eten niet ofwel lekker ruiken. En, en dus alle vooroordelen kun je hierin pakken. En, en kun je zeggen, van vooroordelen zijn een vorm van onnadenkend met je verwachtingen meegaan. Ja, en die verwachtingen niet uitspreken. Common mm. sense, alt gezond verstand. Um, wij moeten daar mee mensen, stel jij, mm -hmm. in je boek. Ja. Um, maar soms is het toch heerlijk dat de wetenschap met jou meemenst... en daar ben je heel kritisch Natuurlijk. over. Nee, dat, dus enerzijds... het is heel prettig dat de wetenschap meemenst. Um, en dat betekent voor mij twee dingen. Dat die wetenschappers ook zelf mensen zijn en dus ook aan het mensen zijn als zij met wat afstand op dat bankje... kijken hoe het bij ons spaak loopt, mm -hmm. om het maar even zo te noemen. Um, en het betekent ook dat zij het gesprek met ons aan moeten gaan... als zij kennis over ons verzameld hebben... als zij ontdekt hebben waarom ik iedere keer in de koelkast kijk... en het dan niet meer weet. Misschien is er Alzheimer aan het begin of is er iets anders. Uh, en daar hebben zij verstand van. Daar kunnen zij soms meer dingen van begrijpen dan ik zelf. Maar ze moeten dan wel de vertaalslag kunnen maken naar hoe ik met hun kennis zelf weer verder kan mensen. En dat, dat, te gebruiken. dat die kunst die verstaan ze uh, niet genoeg, zeg? Uh, er is een soort. Um, dus een van de dingen die die een risico is in ons menselijk bestaan, is dat ons brein heel veel energie vraagt. En dat het gemakkelijk is om het op de automatische piloot te zetten. Dus het is gemakkelijk om een beetje je luie brein zijn gang te laten gaan. En waar het ingewikkeld wordt, dan roep je de, de ja. hulp van deskundigen maar, in. maar de deskundigen hebben zelf ook zo'n lui brein. Mm -hmm. Dus zij hebben ook hun manieren van antwoorden vinden... op vragen die zij zelf stellen. En als jij met een bepaald probleem zit en zij, stellen, zij herhalen jouw probleem in een vraag die hun goed past... omdat zij nu eenmaal een stijl van antwoorden zoeken hebben... die past bij hun wetenschap... dan kun je uitkomen met antwoorden die wel antwoorden zijn... omdat zij manieren hebben om tot bepaalde antwoorden te komen. Maar het hoeft niet een antwoord te zijn op jouw vraag. Maar zeg je dan ah. eigenlijk dat de wetenschap niet nieuwsgierig genoeg is? Nee, dat de wetenschap dat... vastzit in een bepaald patroon... dat dat patroon uh, gevolgd wordt... en dat uh, Jan Bransen met zijn heel particuliere vraag daar niet in past... en dus geen antwoord krijgt op zijn particuliere vraag? Ja, uh, maar dat is een beetje te kort door de bocht. Ze zijn best wel nieuwsgierig, maar uh, ze hebben ook haast... Wetenschappers hebben erg veel haast. Er is een grote publicatiedwang. Uh, terwijl je, als je eens gaat kijken hoe groot de bibliotheken zijn... en wat er allemaal in staat, denk je van... moet daar zo nodig nou nog meer bij? Maar iedere wetenschapper is natuurlijk zelf ook met zijn loopbaan bezig. En in zijn loopbaan zit een zeker soort van haast... want je moet carrière maken en anders gaat dat spaak lopen. En dat interfereert natuurlijk met waar je eigenlijk iets over wilde weten. Die wetenschapper heeft zijn eigen agenda... En het is niet in het belang van die wetenschapper om daar al te zeer buiten te treden, want dat kan maar ophouden. Nee, precies. Dus daar is een risico. Maar daar zijn jij en, en ik dan het slachtoffer van... als uh, uh, uh, ja, burger dus als die, die informatie aan Als we het even zeggen, is dat, uh, zijn wij voor een deel slachtoffer. Maar, maar kijk, je kunt hier ook, en dat doe ik nou even voor de grap... Uh, een marxistische mal opleggen. En Marx dacht ook al, uh, de kapitalisten en de arbeiders... zijn allebei slachtoffer. En hier kun je zeggen... Zowel de leken buiten die met hun vragen zitten... die niet precies de vragen zijn waar de wetenschappen mee bezig zijn... zijn slachtoffer, maar de wetenschappen zelf zijn ook slachtoffer... van hoe dit zo georganiseerd is geraakt. Dus ja. mijn pleidooi is niet alleen maar voor... wij, laat maar zeggen, de leken die hun leven gewoon aan het leven zijn... die dus aan het mensen zijn met elkaar... die hebben niet alleen maar behoefte aan meer gezond verstand... maar de wetenschappen zelf moeten zich ook herinneren dat dat wat voor hen het mogelijk maakt om aan wetenschap te doen... in eerste instantie, en ook weer in laatste instantie... gewoon voor gezond verstand is. Jij geeft een heel mooi voorbeeld in je boek over een, een, een, een mevrouw... en de, een wetenschapper, en die gaat voorlichting geven... op een middelbare school over de gevaren van obesitas. Ja, uh, ja. Dat voorbeeld dat, dat legt dit heel mooi uit, als het ware, wat je net vertelt. Ja, Ja, dus waar, waar ik voor gekozen heb in het boek is om uh, niet alleen maar betogend theoretisch te schrijven... maar er ook steeds verhaaltjes in te vlechten. Dus ik heb hier inderdaad een verhaaltje ingevlechten... van iemand die aan het uitleggen is... wat universele preventie is. En universele preventie is een soort preventie... die je voor iedereen kunt gebruiken. En zij is zogenaamd... dat het allemaal alleen maar een verzonnen verhaal... Ja, is. zij maar... werkt voor een onderzoeksbureau obesitas. En zij probeert scholen te motiveren... om mee te gaan doen met die universele preventie. Namelijk... Uh, uh, een of ander lessenpakket waarin je leert omgaan met verstandige voeding... en met voldoende bewegen enzovoorts. En dan aan het eind van haar praatje staat er iemand op... en die vraagt, bedoelt u eigenlijk niet gewoon... dat uh, gymnastiek een belangrijk vak is? En die mevrouw is tot op het bot beweegd? <lacht> uh, dat suggereer dat schrijf ik dan niet. Hè, Blander, nee, maar dat, dat suggereer je, je wel. Houd, ik heb een gezond verstand op. wat laten werken ja. en dat lees ik er dan toch wel en, uit. Uh, en dat suggereer ik en dat komt later komt het op een bepaalde manier nog terug in dat hoofdstuk. Um, en, en wat een van de dingen is die ik wetenschappers si zie doen, is dat zij hun eigen taal ontwikkelen. En universele preventie is natuurlijk een tamelijk technisch en ingewikkeld woord. Je denkt, jezus, wat zal dat nou zijn? En eigenlijk betekent het gewoon, het is eigenlijk een ander woord voor opvoeden. Want, want je bent bezig met iemand voor te bereiden op het leven. En je kunt dat preventie noemen. Maar dat is alleen maar als je een soort negatieve tendens hebt. Ja. En bang bent voor alle risico's die we maar ja, Eigenlijk over. is het niets anders dan wat wij al mensend met elkaar doen. Wij voeden onze kinderen op. We praten ja. met elkaar. We waarschuwen ja. elkaar als we een beetje aan de dikke kant worden. Ja, en, en, en daar hebben we eigenlijk best onze middelen voor. Maar op het moment dat er een... Bureau is wat zich met obesitas... Bedoel, obesitas zelf, de term is ook natuurlijk van zeer recente datum. Ja, vetzucht. En hij doet iets met ons, want ja. vroeger waren we gewoon een beetje dik. Ja. En we hadden trek in nog, we, nog iets meer eten. Hm. En, en nu kunnen we daar ineens niks meer aan doen, want we hebben obesitas. Dus dat ja. is een, een, een eigenschap, ja, daar ben ik toevallig mee behept. Ja, door, nou door ik... de wetenschap aan nou, ons ja. uh, vastgeplakt, als Dus de, als de terminologie is, die komt uit de wetenschap, er is een een term bedacht voor een fenomeen... wat we eerder gewoon een beetje dik vonden. En, en snap je, Het kan best zijn dat er allerlei mensen zijn die nu eenmaal dik zijn... en die alles geprobeerd hebben eraan en dat werkt niet. En je wordt tamelijk moedeloos. En als dan een wetenschapper lang komt en zegt... Van, u hebt obesitas, u kunt daar ook niks aan doen... maar ik heb een trainingsprogramma voor u... dan wordt je verantwoordelijkheid voor je eigen gewicht... als het ware van je afgenomen. En met een omweg wordt het weer teruggegeven aan je... En als de onderweg goed werkt, is er ook niet zoveel mis met dit soort van verstandige misleiding. Dat is ook, snap je, als je gaat, stel dat je rookt en je wil stoppen met roken. En stel je deed dat 30 jaar geleden. Toen bestonden er nog geen rookcoaches, er bestonden nog geen uh, pleisters met nicotine, wat allemaal niet. Je hm. ging gewoon stoppen met roken. En ook toen wisten ze al, een hele goede manier om te stoppen met roken is om de... Scenario's waarin de sigaret zo voor de hand ligt, die voorlopig te vermijden. Snap je? Stel, als je een, als je een drankprobleem hebt, kan je beter niet de hele dag in een café rondhangen. Nee, en en, en dat je... weet eigenlijk iedereen. Ja, en dat is dan weer gezond verstand. En nu ja. dreigen we in een situatie terecht te komen dat ons dat verteld moet worden door wetenschappers, door uh, ja. verslavingscoaches, noem maar op. Ja. Jouw, jouw stelling is dan ook inderdaad, vertrouw meer op dat gezond verstand vertrouw misschien niet minder... maar uh, leun niet te veel op die deskundigen, op die nee, wetenschappers. Precies. Want ja. uh, dat gezond verstand wijst je als vanzelf uh, de weg. Ja. En, en de vorm, als ik nog even ertussendoor mag komen... de vorm waarin deskundigen en leken met elkaar omgaan... stimuleert aan beide kanten om het gezonde verstand in slaap te, sukkelen, te laten sukkelen. En dat gebeurt dus ook aan beide kanten. zowel ja. bij de mensen die, die uh, vragen ja. hebben over hun leven... als bij de mensen ja. die mogelijkerwijs ja. die vragen... Uh, kunnen beantwoorden, die ja. wetenschappers. Ja. En we, we hebben een, een mooi fragment uh, gevonden, Jan Brandse uit een uh, televisieserie, die heet Super Nanny. Die wordt in Nederland uitgezonden <laughs> door RTL 4. Ja. Ja. Ja. En in dat programma gaat een opvoedingsdeskundige, Joe Frost... Zij gaat op bezoek bij gezinnen die uh, nogal wat te stellen hebben met elkaar. Echt probleemgezinnen, daar gaat ze naartoe en daar gaat ze adviezen geven. Laten we even luisteren naar een fragmentje. Get Don't I, know I know you're angry... I know you're angry, but listen to daddy. Yeah, not you, now get lost! Listen to daddy, I'm here with daddy. No, you're not, you weren't here to begin with. beginnen. Ik Nou, wat een heerlijke baar moet het Joe Frost hebben zo te horen. <laughs> zeg, uh, als we jouw uh, theorie nou volgen, hè, dat, dat we meer naar ons gezond verstand moeten luisteren en minder moeten leunen op... Um, deskundigen, zoals deze opvoedingsdeskundigen, uh, zou deze mevrouw haar baan als mede haar televisieprogramma dan gauw kwijt zijn? Ik weet het niet. Ik denk niet eens dat deze mevrouw zo heel veel met wetenschap heeft. Uh, maar ze heeft een rol voor zichzelf gecreëerd. Die vroeger misschien opa en oma vervulde of een of andere buurvrouw. Um, maar ik denk wel dat uh, um, ja, laat ik maar zeggen dat of we behoefte hebben aan zoveel deskundigen, uh, is maar de vraag. Een, een van de dingen die ik zie gebeuren is dat als de deskundige alleen maar deskundig is... en alleen maar uh, een, een wetenschapper waarvan ik er heel veel zie rondlopen... Uh, dan die kunnen niet Joe Frost spelen. Maar die, die schrijven artikelen en boeken en dan is Joe Frost nodig om dat te vertalen. Aan de universiteit zullen we ook nooit denken dat Joe Frost een wetenschapper is. Nee. Um, dus die speelt wel de rol van autoriteit... in een situatie waarin mensen onthand zijn. Het, het, als ze het goed doet, zorgt ze zo snel mogelijk... dat die autoriteit terug is in het gezin... op de plekken waar die op, op allerlei momenten nodig is. Soms heeft een kind de autoriteit. Dat kan als een kind s'nachts wakker wordt en het heeft een nachtmerrie en het huilt... Hmm. dan heeft het kind het grootste recht van de wereld... dat het als een autoriteit claimt dat de moeder of de vader... erbij komt om bij te staan. Ja, maar niet als het kind een snoepje wil. Uh, nee, precies. Die er en, en, dus, en, en je gezonde verstand reguleert dat wel. Maar zeg je eigenlijk dat, dat, dat zo'n probleemgezin... misschien eerst eens naar het gezond verstand... van vader en moeder moeten kijken... en pas dan Joe Frost moeten inhuren... en uh, al helemaal ja. niet bij wetenschappers nou te gaan ja. moeten gaan? Um, ja, dus, dus ja en nee. Eigenlijk, um, kijk, op het, op het moment dat zo'n gezin echt verloren is... is er wat nodig. En als je ze dan op, even op de bank zet en zegt... bedenk nou eens even, na, nou, je had toch gewoon gezond verstand? Mm -hmm. Dat is misschien een te grote stap ineens. Dus je moet misschien wel ze even bij de hand nemen. En heel veel van dit soort opvoedcursussen doen dat ook. Maar een van de risico's van het bestaan van opvoeddeskundigen, is dat je ook omdat er een professional komt, je de neiging krijgt om zelf één stap terug te doen. En het feit dat er steeds meer opvoeddeskundigen worden ingezet en afvaldeskundigen ja. en, en, en uh, rookcoaches en noem maar op, hè? Ja. heeft dat ermee te maken dat we dat gezond verstand hebben laten versloffen in deze maatschappij. We zijn gaan denken dat we gezond verstand. Met elkaar beter konden organiseren. door sommige mensen de intellectuele wetens te laten worden. en anderen het, laten zeggen, het handelende voetvolk. Laat ik het even zo. Dus die, die tegenstelling is, is maatschappelijk georganiseerd. En dat is niet van gisteren op vandaag gegaan. maar dat is in de 17e eeuw begonnen. En dat heeft enorme successen. Met zich meegebracht. Want, want we hebben allemaal prachtige mobieltjes nu. Er zijn en de wetenschappers die. Die we niet kunnen bedienen trouwens. als bedienen misschien nog van net, maar als het ja, kapot is. Als er dan visite is dan, raak je dan Precies, dan heb je een helpdesk nodig. Maar, maar er is natuurlijk heel veel gewonnen met wetenschap. Um, dus, dus ik wil niet in één keer zeggen dat. Uh, we het gezond verstand vergeten zijn... maar we hebben een vorm ervoor gevonden of gecreëerd... waarin we dachten dat we het weten en het leven van elkaar los kunnen maken. Dat het weten daardoor verbetert. Maar het weten gaat dan ook op zichzelf staan. En, en de mensen die daarmee te maken hebben... vinden de weg niet meer terug naar die samenleving... waarin dat weten gewoon handig zou zijn om te hebben. Je, je zou uh, uh, hopen dat die twee elementen elkaar versterken... En we krijgen ja. eigenlijk twee verschillende werelden. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. We praten straks verder met elkaar. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Ja. Een Englishman in New York van Sting. Waarom juist dat liedje? Uh, een van de aardige dingen. Er zitten een paar dingen in die leuk zijn. Ergens aan het eind zegt hij... You gotta be, iets als, you gotta be yourself no matter what they say. Ja. ja, dat is waar. Dat is één stuk. Het andere wat ik interessant vind is... Wat, wat Sting ervaart en beleeft is dat hij een Engelsman is in New York, en dat er een enorme cultuurkloof is. En dus wat hij op ieder stapje van zijn lied merkt... is dat de verwachtingen van de mensen om hem heen... niet sporen met zijn verwachtingen van de omgeving. Uh, dus dat is een prachtig moment om gezond verstand wakker te schudden. Ja, om, om daar een weg in te vinden in dat vreemde ja. New York als Englishman. Dit is Stink. was Sting, een Englishman in New York. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. Gast vannacht in Casa Luna gedragsfilosoof Jan Brandse, ook leraar in Nijmegen, in zijn nieuwste boek: Laat je niets wijsmaken, pleit hij ervoor weer veel meer naar je eigen gezond verstand te luisteren, in plaats van je afhankelijk te maken van deskundigen en experts. Eh, Jan, eh, stel dat dat gaat gebeuren, wij gaan weer meer naar ons eigen verstand luisteren en we keren eh, ons wat af van de rookcoaches en de opvoedingsdeskundigen. Eh, wat gebeurt er dan met een maatschappij die de laatste jaren toch juist in die richting is gegaan. Dat wij voor problemen, vragen die we niet meer kunnen beantwoorden... Eh, deskundigen in, inzetten. Ja, dus, dus... dat is ook weer iets wat natuurlijk niet... van de een op de andere dag kan gebeuren. En, en dat gaat ook nooit gebeuren. Zelfs als dit boek een massief effect heeft... gaat daar gewoon nog 40, 50, 60, 70 jaar overheen... voordat... En, en waarschijnlijk nog veel langer. Um, maar als we... Uh, kijk, een van de dingen die, die ik altijd heb geprobeerd te ontkennen, is te zeggen dat de universiteit... Um, wacht, ik moet het nog anders zeggen. Als je aan de universiteit werkt en er wordt gevraagd, is dat ook maatschappelijk relevant? Had ik altijd de neiging om te zeggen als het universitair en academisch relevant is, is het daarmee maatschappelijk relevant? Want die twee zijn geen gescheiden werelden. Um, het worden steeds meer gescheiden werelden. En daarbij de wordt manier de wetenschap het... steeds minder maatschappelijk relevant. Ja. Um, maar kijk... Dus mijn pleidooi is eigenlijk alleen maar een pleidooi voor gezond verstand... in de wetenschap en in uh, de samenleving. Um, het zal met zich meebrengen dat deskundigen... op een andere manier met hun deskundigheid gaan om. Om zullen gaan. Maar het gaat en, ook betekenen dat coaches en opvoedingsdeskundigen... allemaal hun baan ja, verliezen, als jij zin krijgt. Ja, wat mij betreft mag dat ook wel. Uh, en, en, maar kijk, als we... Je wat, zegt, wat, dat dat mag ook wel, is, zeg je. Wat, wat vinden jouw collega-wetenschappers in Nijmegen ja, daarvan? Dat weet ik nog niet. Want dus je dus, zegt dus, nu dus, eigenlijk net dat veel van jouw collega's in Nijmegen uh, hun babbel mogen verliezen. Nou, Want ze zijn hun veel, functie veel, een rook, beetje kwijt. We hebben niet veel rookcoaches aan de universiteit. <laughs> dat kan misschien niet, uh, maar. En ook, en ook niet veel op. Uh, en... nou, je, je, je doseert aan een faculteit ja. uh, gedragswetenschappen. Ja, gedrags -wetenschap. gedrags dus sociale dus uh, gedragswetenschappen. Dat bedoel ik. Wat vinden die van jou? Zijn nou, collega, of hebben ze zo hun kritische kanttekeningen? Oh nee, ze, ze, ze, hebben, ze hebben dus beroepsmatig hebben ze wel hun moeite met mij. En en een van de dingen waar je dat herkent is, uh, kijk, filosofen gaan onprettige on, on, on vragen stellen. Die stellen kritische vragen. Die pleiten de hele tijd voor een onderzoekende houding. Dat vertraagt onderzoek. Dat maakt dat je niet snel kunt beginnen met een experiment waar je iets uit kunt krijgen. Dus het vertraagt ook publicaties. En publicaties, dat is een soort van hoogste wet in de universiteit... mogen niet vertraagd worden. Dus weet filosofen hebben in een wetenschappelijke omgeving best een moeilijk verhaal. Je bent sowieso die Om. luis in de pels. Ja, dat, en dat, dat is natuurlijk ook... Op een bepaalde manier is dat direct ook een voordeel voor mij... dat ik de luis in de pels kan zijn. Um, als we even teruggaan naar... Wat moeten we met al die deskundigen als zij op een andere manier... met hun deskundigheid omgaan, als zij hun gezonde verstand meer gaan gebruiken... en wij buiten de, buiten de wetenschap ook meer ons gezonde verstand gaan gebruiken... Uh, dan heb je natuurlijk wel nodig dat je dat gezonde verstand... beter gaat trainen met elkaar. Dus je kunt je voorstellen dat... en ik noem nu even maar, dit is even heel radicaal. Hè? Dus stel dat over 50, 60 jaar is dit echt wel doorgedrongen... en we gaan al die wetenschappers niet meer in de universiteiten laten werken... maar we zetten ze allemaal in de lagere school. En we zorgen dat je daar klasjes van vijf of zes hebt... Om op die manier het gezond verstand van jongs af aan te trainen. En je zorgt dat je middelbare school op een andere manier organiseert. En dat niet de loopbaan zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk is... maar zo verstandig mogelijk wordt. En, en uh, nu, nu zie je natuurlijk in het onderwijs, ook in het lage en vooral ook in het middelbaar onderwijs... dat het zo toegespitst gaat worden op... we moeten allemaal zo hoog mogelijk opgeleid worden... we moeten allemaal de universiteit in. Maar... Aan die universiteit zitten we helemaal niet te wachten eigenlijk op zoveel mensen. Jij Doe... zegt eigenlijk laat al die kennis ingezet worden om beter te kunnen mensen. Ja precies. Um, maar stel nou dat dat niet gebeurt en deze tendens keert zich niet. Uh, wat voor risico lopen wij dan als samenleving als we steeds minder dat gezond verstand gebruiken. Kijken, als het... En steeds meer op deskundigen ja. blijven leunen. Ja, dus stel dat het zich niet keert dan vergis ik me. En dan, dan ga ik gewoon over een tijdje dood... en dan gaat de wereld verder op de manier waarop het verder gaat. Ik hoop dat je nog heel lang leeft, maar wat gebeurt nee. er met de maatschappij? Welk risico loopt de maatschappij als het zich niet keert? Behalve dat we dan allemaal moeten zeggen dat Jan Bransen zich vergist heeft. Nou, kijk, kijk als het niet gebeurt... Als, het zich niet, als wij ons gezonde verstand niet gebruiken... Eh, dan gaat die wetenschap natuurlijk ook failliet. Want wetenschap draait op gezond verstand. Um, dus er is eigenlijk niet eens een optie. Ik weet niet goed wat ik hier verder moet, op moet zeggen. Maar, um, maar loopt de maatschappij dan spaak? Een wetenschap die in zichzelf nou ja, vastdraait? Nou, dus ja, die, als de wetenschap zich sterk gaat vervreemden... als deskundigen zich sterk gaan vervreemden van het alledaagse leven... en het alledaagse leven zich gaat vervreemden van de deskundigen... Eh, een van de grote risico's die je misschien wel loopt... misschien is dat toch wel waar... is dat, het, dat je enorm veel voeding gaat geven aan populisme. Een van de risico's van mijn gezond verstand pleidooi... is dat mensen gaan zeggen... oh, maar deskundigen hebben we dus niet meer nodig. We kunnen het gewoon met onze eigen domme mening. Maar ik wil natuurlijk niet dat we het met onze eigen domme mening doen. Als we eh, ons gezonde verstand niet, niet gebruiken... raken we ons kritische vermogen... ons onderzoekende houding, die raken we kwijt. En dat is wel een heel groot risico. Want dan eindigen we met een heleboel vragen... die we niet eens meer zelf snappen. En daarnaast hebben we een hele bak met antwoorden... waarvan we niet weten wat we eraan hebben. En dan kiezen we voor de makkelijkste uh, antwoorden... Dan kiezen we, denk ik, voor de snelste weg naar een miserabel leven. Dat denk ik eigenlijk wel, ja. filosoof Jan Brandse, je blijft bij ons ook in het volgende uur. Uh, je schreef het boek uh, Laat je niets wijs maken. Je brengt in een lans voor het uh, gezond verstand. En uh, over gezond verstand uh, gesproken. Straks na één uur wil ik graag van u weten... wanneer uw gezonde verstand u te hulp is geschoten... in een penibele situatie. Wanneer u dat gezond verstand heel goed kon gebruiken. Laat ons dat weten op 0800 1121 0800 -1 1, 1, 2, 1. Mail naar ncrv.nl of Twitter met hashtag Casaluna. En als u nou vragen heeft aan Jan Bransen over zijn pleidooi waarin hij echt het gezond verstand op het schild wil hijsen, dan kunt u die natuurlijk ook stellen, uh, al mailend, bellend of twitterend. Nu eerst hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van ons uh, hoorspel De Spin. En uh, wat ons van de NCRV betreft, graag tot straks na het NOS-journaal van 1 uur. De hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Aflevering 8. Een ton in drie dagen. Hey Kees, amigo. Ja, zeker weten dat het goed gaat. Met jou ook? Hey baas. <laughs> Heb je even? Momentje. Regilio, doe die deur dicht. Oké. Okay. Hé, hey, sorry man, Daar ben ik weer. Nou, kom even langs. Kom even langs in de sportschool, hè? Ik heb wat voor je. <laughs> Oké, okay, dan zie ik je later, ja? Zeg, baas. Wanneer kan ik mijn geld krijgen? Waarom heb je die truck voor het kantoor van Lea neergezet? En wie is er weggelopen bij de douane? Ik stond daar in mijn eentje. Je was niet alleen. Met die fucking mystery guest, ja. Wat moest die dan? Regilio. Je bent een goede kickboxer En je bent een goede chauffeur. Ik werk graag met je, maar... Wat doen? De deal was, jij doet wat ik zeg. En jij, jij stelt geen vragen. Ja, maar... Klopt dat of niet? Is onze afspraak veranderd? Heb ik iets gemist? Nee, nee, nee, maar... Niks te maar! Hij wilde eerst niet. Sherman Cordelia. Hij zag er tegenop om weer in de handel te stappen. Ik betaal je vanmiddag, oké? Okay? Maar toen hij helemaal bezig was... Weg nu. Ik was ervan overtuigd dat hij en niemand anders... ons naar de directie zou leiden. Naar de top van de georganiseerde misdaad in ons land. Zo, dat is nou bona fide zaken doen. Zijn die notarissen altijd zo arrogant? Tja, hoort erbij. Ze zouden er af en toe eentje in de knieën moeten schieten. He, zo eens per maand. Moet dus ze een beetje... Uh... Moment, morgen bij. Ja. Nee, bij mij. Wacht even. Oh, oh, oh. De pijp, dat weet ik niet meer. Hé, hey, huiskopen in de pijp, is dat wat? Uh, opkomende wijk, stijgende prijzen. Hé, hey, ik ben er van een half uurtje bij, oké? Hé, hé, hé. Het is nu of nooit, hè? En ik heb geen zin in wachten. Ga je mee? Kijk of wat geld in zit. Oh, sorry, ik heb een uh, afspraak. Belangrijker dan ik? Uh, familie. Het spijt me. Hey, hey Kees, je gaat hier toch niet roken, hè? Ben je verkopen of niet? Je moet het toch testen. Goede smaak. Lekker vet. Wat moet die kosten? Voor jou... Speciaal prijs, amigo. Vanaf een kilo een riks per gram. Hm. 225. Vijf kilo per keer. Oké, okay, oké, okay, bo. Waarom ben je weer terug? Nou, gewoon omdat ik hier goed in ben. Hm? Nou, mijn zegen heb je, het was zootje met de aanvoer de laatste tijd. Als je het goed aanpakt, kan je goud geld verdienen. Hè? Hm? Even kijken. Uh, 11.250 voor jou. <grijgene> Nog altijd goed in overrekenen zie ik. Goedemiddag, meneer William. Uw vader zit al aan tafel. Ja, ja, ja, ik ben te laat, ik weet het. En mag ik uw jas? Ja. Dank u. Nee, ja, waar is de viool van mijn moeder gebleven? Uh, meneer Jacques heeft de viool een meer prominente plaats gegeven, in zijn werkkamer. Oh. Jammer dat ik jou nooit meer zie in de mijnschacht. Die uh, witte billen van jou in de room. Een lichtpuntje in de duisternis. Hm. Uh, ik zal u aankondigen, meneer. William. Hé. Hey. Kom, Kom Ga zitten. Hm, goedemiddag, uh, Jacques. Ja, jongen, ik heb nog op je gewacht, maar op een gegeven moment duurde het me te lang. Oh. Je hebt de soep gemist. Heerlijk soepje, moet ik zeggen. Ja. Maar de tweede gang is ook voortreffelijk. Boeko. Hoe is het op cultuur? Het is. Uh... Wijn, neem ik aan? Uh, ik heb liever rood. Als soeboek. Ik heb een aardige Bourgogne. Nou, doe maar een Bordeaux. Zoals je wil. Schors, neem jij Margot mee. Maar natuurlijk. Naar de zaak dus. Hoe is het met Leenman? Wie? Leenman? Hij stond op het punt te tekenen toen ik met de pensioen ging. Oh, ja, ja, ja. Meneer Hard to get. Uh, Zo wil ik geen zaken doen. Graag of niet? Ik heb Leenman een jaar lang gemasseerd. Ik heb veel in die man geïnvesteerd voor jou. Maar hij laat zich vetteren en dan trekt hij zijn keuvel terug. Mind your language. <laughs> hij is laatst eindelijk een keer langsgekomen. Ik heb hem toen maar gezegd dat onze relatie geen toekomst had. Nee, zo gaat dat niet. Ja, dat weet ik niet. Kijk, bij een twee-eigen tweeling. Uh, nee, ja, dit is iets met een spontane celdeling of Pizza? zo. Uh, momentje. Saskia, ik moet. Uh... Ja, hoe je de kans op een tweeling kan vergroten. Hoe moet ik dat nou weten? Onstuimige seks. Pardon? Dat vergroot de kans op een tweeling. Saskia, ik zit op kantoor. Ja? Ik ben vanmiddag om vijf uur thuis. Dan help ik je verder. Oké? Okay? Ontstuimige seks. Jazeker, meneer Hofstra. En als u die ontstuimige seks heeft met een vrouw uit West-Afrika... is de kans op een twee eigen tweeling nog groter. Hoe gaat het met je informant? West-Afrika? Je informant. Hij heeft vijftig kilo verkocht. Een ton. In drie dagen, hè? als ze nog eens zaken doen. En er komt nog 20.000 bij. Minimaal. Minimaal? Ja, de prijs kan nog een beetje oplopen. Hij is laag begonnen met 2 gulden per gram. Godgeloeiende klote Wat is er? Niks. Helemaal niks. En behalve dan dat ze mijn mannetje in Amsterdam hebben opgepikt. Met 10 kilo. Klootzakken. Jouw mannetje? Ja, ja, hoe zal ik hem noemen? CR1? CR01? Cor van Rijn? 01? kan jij niet iets met de zaakofficier regelen. kan je niet eens met hem gaan praten. Kijken of er iets valt te ritselen. Nou, ik weet niet of dat zo zinvol is. Ik bedoel, dan moet je me wel de naam van die informant geven. Met het risico dat straks iedereen weet wie hij is. <laughs> ik heb hem beloofd dat ik hem vrij zou krijgen. De zaakofficier is, uh, is die lakenman. Kan je daar wat mee? Dat is een man van het boekje. Coleren. Het was heerlijk, Sjors. Dank je. Ja. Kojak, meneer? Graag. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik laat deze beker aan me voorbij gaan. Ik moet nog sloven in het zweet mijns aanschijns. Ziega, meneer. Graag. Dank je. Mijn zoon ook niet. Oh. Dus Leenman voldoet niet aan jouw eisen? Nee. Zonde? Ik kon een grote klant worden, maar gelukkig heb je andere grote klanten. Heb je met Helga gesproken? Ik sprak Strijbels laatst. Die vertelde dat je bij hem bankeerde. Pardon? Strijbels en paardenkoper, als je die jongens kan betalen. Heeft Strijbels met jou over mijn zaken gesproken? Zaken van het kantoor, jongen. En wat, wat heeft hij gezegd? Strijfels? Dat je klant van hem was. Dat je met holdings en limiteds bezig was. Uh, dat was het. En dat je met aanzienlijke bedragen rondliep. Hoezo rondliep? Ja, ik zag hem op een borrel en de zaak kwam even te sprake. Verder niets. Waar mag je je zo druk over? Ja, ik ben het kantoor, niet jij. Johan, wat pak dat toch uit? Ja, hou je ervoor dan buiten? Het, het, het, wordt een, het wordt pathetisch. Doe nou. Gijs Korteling. Mijn oude partner. Terwijl ik al die tijd gewoon een rechercheur was gebleven... had hij carrière gemaakt. Hij had het geschopt tot korpschef van Amsterdam. Dat we nou net voor hem op onze knieën moesten... om de informant van vrij te krijgen. Gijs? Goedemiddag. Ja, ah, het rechercheteam georganiseerde misdaad. Wat kunnen wij eenvoudige dienders voor jullie doen? Het gaat om mijn mannetje. Welk mannetje? Een tipgever. Wat is daarmee? Hij is opgepakt. Ik zou hem graag geruisloos naar buiten willen sluizen. Ik kan niks als ik niet weet om wie het gaat. Dus, nou ja, je... Maar je moet ons wel garanderen dat die naam onder ons blijft. Hoezo moet ik garanderen dat het onder ons blijft? Wat wil je daarmee suggereren? Suggereren? Ik? niet. Uh, ik zou niet eens weten wat dat is. Maar nou, kom op, Cor. Wat wil je? Uh, Johan Klok. Hij is gepakt met tien kilo hash en uh, ik... Dat is een ernstig strafbaar feit. Daarvoor zal meneer Klok zich moeten verantwoorden. Zo gaat het hier in Amsterdam. Goedemiddag. Kom. Kom, je laat je avond er toch niet over pesten. Dat is Reingold. Ja, mag ik uw jas? Nee, nee, dank u. Ik kan mijn jas wel bij me. Je moet het je niet zo aantrekken. Nee, maar hij zit me gewoon te stangen, met opzet. Alles heel nonchalant en vriendelijk, maar ieder woord is een terechtwijzing. Ik, ik kom te laat. Ik kies de verkeerde wijn. Ik laat klanten lopen. Hij heeft die zaak met zijn eigen handen opgebouwd. Hij doet alsof hij de raad van toezicht is. Van mijn kantoor. Hij heeft het beste met je voor. Je bent zijn zoon. Hij wil je beschermen. Lieve schat, hij haat me. Hoe kan je dat nou zeggen? Als hij naar me kijkt, ziet hij de laatste trompenberg. Ik ben het einde van de lijn, Helga. Ik, ik zal niet voor nageslacht zorgen dat heeft er toch helemaal niks mee te maken? Als mijn vader naar mij kijkt, denkt hij... wat heb ik fout gedaan dat ik een homo als zoon heb gekregen? We gaan daar even in. Wel je groenten opeten, hè? Ik hou niet van dat gele spul. Jij wil de Barbie aan. Die kun je toch niet eens groenten noemen? Waarom kook jij nooit? Ik ben, ik ben de hele dag op stap. Ik heb geen tijd om boodschappen te doen. Een hele week Chinees of friet? Ja, of zwarmer. Oh, kook jij dan? Jij hebt alle tijd. Iets of Nou, ja, dat klopt, ja. Ik ben de huurder van de loods. Zankoverlast? Nee, nee, weet ik niks van. Nee, nee, u gaat helemaal niks openbreken. Ik stuur de politie op u af, hè? als u die loods openmaakt. Luister, dat zeg ik. Nee... Ik regel dat. Vandaag nog. U hoorde onder meer... Hein van der Heijden, Fred Goesens en Sanne den Hartog. Regie. Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario...